bij een start-up die medicijnen okay. maakt... Voor, voor patiënten met leukemie en non-hodgkin-kanker. Uh, ja, en... Dat is wat ik doe. Omdat je daar werkt... Um, wil je die ervaring daarbij inzetten voor Zandwoord? Hoe moet ik die koppeling zien? Uh, nou, ik, ik heb meestal in, de, in het bedrijfsleven... In, in veel financiële rollen gezeten. Dus mm -hmm. daar breng ik heel veel expertise mee. Dus ik denk...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 ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik vond het heel mooi om te zien hoe, hoe druk iedereen ermee bezig was. Het leeft echt. Dat was misschien 10, 15 jaar geleden wel anders. Mm -hmm. Dus ik zie dat, dat echt, dat vind ik heel mooi. Uitslag is voor ons teleurstellend. Daar, kan natuurlijk niet, daar hoef je niet moeilijk over te doen. Dat had ik graag anders gezien.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 als dorp uh, beter nog voor fietsers en, uh, en, en niet gemotoriseerd verkeer uh, toegankelijk mm -hmm. kunnen worden. Um, en dat soort onderwerpen. En, en eigenlijk nieuw voor mij, uh, een beetje geïnspireerd door Raymond, is dus jeugdzorg. Uh, Ongelooflijk belangrijk en worden hele goede een dingen gedaan. Een ja Sorry, wat zei je? Het scholenakkoord. Um, ben weet ik nog wat minder vanaf, moet ik zeggen. Ja, dat zeggen. heeft hij ook net voor de verkiezingen uh, ingebracht.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 met elkaar te spreken en, en de vergaderingen voor te bereiden. Wat vind je van uh, de coalitievorming zoals die nu uh, bezig is? Nou, het, is uh, het, het, het is niet een voorbeeld van transparantie, denk ik. Ja, dus, uh, er is een, op, als een soort accompli gezegd... wij gaan met vier partijen een akkoord vormen. Daar is, zijn de andere partijen niet echt in geconsulteerd. Enerzijds natuurlijk het goed recht. Hè. Het zijn de winnaars van de verkiezingen.